Zo. Hè, even een, een, een hele korte, korte, korte update zou ik maar zeggen. En uh, het is een korte update, maar uh, goh. Vanuit mijn bed. Nou, het is er is, is nog nooit voorgekomen. Dat is uniek. Ik heb hier gewoon meegenomen. Ja, ik lig lekker. Het was een, uh, een lange, rare dag. Even uitrekken hoor. Heel bizar. Weet je, zoals je denkt dat er allemaal niks aan de hand is en dat zo alles lekker gaat en goed gaat en ja, zo alles kan het ineens omdraaien. En ja, uh, nou, misschien uh, hebben jullie het al gelezen, maar uh, inmiddels is het dus uit met mijn vriendin. Uh, ja, ik heb de knoop doorgehakt. Ik uh, heb al een, uh, nou toch zeker denk ik al een week of twee. Het idee dat er iets niet klopte. En uh, ja, wat klopte er dan niet? Nou, het was gewoon heel vaak uh, als ze hier was, dan... Uh, of tenminste, als ze bij mij was, of het maakt eigenlijk niet uit of het bij haar was, of bij mij, of, of waar dan ook, zat ze best wel vaak op haar telefoon. En dat maakt op zich niet uit, want iedereen zit vaak op zijn telefoon, die zit ook vaak op mijn telefoon. Maar het ging mij opvallen dat het allemaal een beetje, een beetje geheimzinnig werd op een gegeven moment. En uh, nou, vandaag was ze ook hier. We zijn even naar de Action en alles geweest. En... Ik had gewoon een gevoel in mijn maag dat er gewoon iets niet klopt. En dan heb ik al een tijdje gehad. En, en nou, 9 van de 10 keer zit mijn gevoel, er gewoon, uh, zit mijn gevoel gewoon goed. Dus, uh, nee, goed, vandaag. Uh, toen zij even afwezig was en haar telefoon lag op de tafel. heb ik haar gewoon, ja, haar telefoon gepakt. Even ingekeken. En, ja, daar stonden dus appjes in waar ik niet zo heel erg vrolijk van werd. En, uh, nou, dat was voor mij de reden om. Uh, maar vriendelijk te verzoeken om maar gewoon lekker weg te gaan en het voor de rest maar lekker uit te zoeken in eentje. Dus uh, nee, voor mij uh, is dit klaar. Ik heb er gewoon een streep onder gezet. Ik uh, hou er gewoon niet van om bedonder te worden. Ik heb het nou echt al zo vaak meegemaakt dat dit is voor mij toch echt wel uh, echt wel de laatste keer. En ik bedoel, uh, ja. Het is echt een, alsof dat gewoon door alsof een rode draad door mijn leven heen loopt. Ik weet niet wat dat is. Wat, wat is dat toch? Nou um, Ja, goed. Maakt niet uit. Ik kan het heel makkelijk afsluiten. Het is gewoon uh, over en uit. En ik heb het hartstikke druk. En uh, ik heb het voor de rest prima. Ik heb een goed leven. Ik heb het voor de rest uh, prima voor elkaar. Het was, ja, weet je, natuurlijk is het kut. Um, tja. Had ik het verwacht? Nee, in eerste instantie niet. Maar zoals ik zeg van, uh, ik heb al een week of twee, heb ik al het idee dat er iets niet klopt. zijn kleine dingetjes, de kleine signalen die je opvangt. Dat je denkt van, hmm, hoe zit dat? Uh, ja, nou ja, goed. Uiteindelijk blijkt het gevoel toch juist te zijn. En dan uh, is er ook maar één oplossing mogelijk. En dat is gewoon de streep onder zetten. Dat heb ik gedaan vandaag. Het was even kut, maar ik heb voor de rest, uh, tja... Ondanks alles toch een vrij relaxed dagje gehad. Ik bedoel, het is mijn, uh, in principe mijn enige hele vrije dag van deze week. Morgen heb ik uh, de rest van de dag vrij. Ik begin pas om tien uur s avonds, dus ik ga voor de rest uh, lekker rustig aan doen. En uh, komt allemaal wel goed. Ik ga morgen lekker de boodschapjes doen. En, uh, ja, voor de rest uh, een beetje rustig aan of ik weer moet beginnen. En dan is het... Uh, Dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag is het werken. En dan uh, zaterdag, zondag, vrij. Mijn kinderen komen het weekend. Um, ja, hartstikke gezellig. Een bioscoopje pakken. En uh, ja, dan gaan we... Zondagavond hebben we een optreden met de band. En daar kijk ik ook wel erg naar uit. Voor de rest, uh, tja, werk ik lekker toe naar mijn vakantie. En naar de festivals. Dus uh, ondanks alles wat er vandaag gebeurd is... Uh, ja, gaat de planning gewoon door. de Vakantie sowieso. En de festivals, uh, ja, ook. Ik bedoel, uh, ja, moet ik wel zeggen. Uh, festivals met vrienden. En de festivals die ik uh, met mijn vriendin zou pakken, ja, die uh, doe ik lekker alleen, denk ik. Of misschien dat ik mijn oudste dochter meeneem. Moet even kijken of ze kan, ik weet het niet. Maar dat komt voor de rest allemaal wel goed. En... Uh, Tja, dat was even een bizar iets. Ik denk dat ik het toch maar eventjes uh, eventjes gewoon persoonlijk vertellen, want ik kreeg inmiddels alweer een paar berichtjes van uh, wat is er aan de hand en. Uh, nou ja, goed. Dit dus. Dus bij deze. Uh, dat is over en uit. Dat is een hoofdstuk dat voor mij nu compleet afgesloten is. En uh, daar is geen weg meer in terug. En ik vind dat. Uh, tja, ik heb er ook vrede mee op deze manier. Ik bedoel. Ik zou zelf ook niemand bedonderen en uh, vreemd gaan heb ik nog nooit gedaan in mijn hele leven. Dus uh, ik zou ook niet weten waarom ik dat zou doen. En uh, ik denk dat dit voor mij inmiddels al even kijken. Vriendin nummer. Uh, pff, zal zijn, vijf is of zo, die het doet. Ik zou bijna zeggen: je gaat eraan wennen. Nou ja, wennen doe je nooit, maar. Je denkt op een gegeven moment, dan is het toch wel eens een keer klaar. Maar het blijft aan de gang. En ik weet niet wat het allemaal is. Is het gewoon de tijd uh, waar we in leven? Is het gewoon het internet? Het, uh, wat, wat is dit allemaal? Ja. Nou ja, goed. Zoals ik al zeg, dit kan ik heel makkelijk afsluiten. En ik zal er geen seconde minder om slapen. Maar uh, ja, het is gewoon even vervelend en iets onverwachts eigenlijk. Maar goed, uh, ja. Het leven gaat door. We blijven ademen, we blijven werken. Ik ben ook lekker vakantie. Ik uh, vermaak me prima hoor. Geen probleem. Oh. Uh, ik krijg gewoon een dipje ook nog, maar dat maakt niet uit. Ik lig al lekker in mijn bed, dus ik ga zo lekker mogen dicht doen. En um, ik wil jullie alleen eventjes op de hoogte brengen van uh, de situatie, ondanks alle vragen die ik nu kreeg. Dus ik nou even een klein stukje opzet, dan is het in ieder geval duidelijk hoe cool of wat. En. Um, nou goed, zoals ik zeg, morgen werken, werken uh, toe naar het weekend, het weekend met mijn kinderen, uh, het optreden dat eraan komt. Uh, de playlist die ga ik morgen, denk ik, overdag nog even in elkaar draaien. Dus hou het gewoon helemaal even in de gaten. En ik, um, ja, ik spreek jullie later en ik lees jullie uh, berichten vanzelf wel. Dus ik zou zeggen, uh, nou slaap lekker voor straks. Dat gaat mij zeker wel lukken. En... Uh, tot horens. Dus ik zou zeggen laterios. Hoi.